Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Turkije is boos op Nederland en heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Dit weekend verscheurde iemand uit protest een Koran voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Daar was een anti-islam protest vinden ze in Turkije niet kunnen, zegt correspondent Mitra Nazar. Provocerende acties die de islam targeten, ja dan is de Turkse regering er altijd wel snel bij... om het te veroordelen namens de hele moslimwereld. Maar dit is natuurlijk niet toevallig heel kort na de rel in Zweden. Dit weekend werd er in Zweden een Koran verbrand. Daar was de Turkse president ook heel boos over. Het kan maar zo dat je afval de komende tijd niet geleegd wordt uit je container... of dat er geen boa's op straat rondlopen om de boel in de gaten te houden. Vanaf vandaag staken er veel mensen die bij de gemeente werken. Verslaggever Mark Hamer was bij een staking in Almere en sprak met een vuilnisman. Nou, als je kijkt naar de inflatie, uh, wat deze overheid veroorzaakt heeft. Dat, uh, en diezelfde overheid zegt, uh, nou, uh, 4% is goed voor jullie. Dat kan niet natuurlijk, hè. Nee. U, u, want waar, waar merkt u het aan? Waar, waar zitten de problemen? Nou ja, kijk naar de, de prijzen in de supermarkt. Energie, noem het op. Er moet gewoon geld bij. Het, uh, het is niet meer te behappen. Morgen staken gemeenteambtenaren in Tilburg en Rotterdam. En komende maandag is Amsterdam aan de beurt. In Engeland woont een wonderkind. Teddy Hobbs leerde toen hij twee jaar was zichzelf lezen en heeft inmiddels bijna de hele boekenreeks van Harry Potter uit. Hij is nu vier en toegelaten tot Mensa, de club van Hoogbegaafden. Zijn ouders konden niet geloven dat hij zichzelf had leren lezen en hebben het eerst goed laten checken, zegt zijn moeder tegen de Engelse zender ITV. I think he's taught himself how to read, but can you see? Um, so... Again, they were like, look, he's he's 26 months. That would be very unusual. But they sent their preschool teacher down, and I had a phone call later that afternoon. Being, yes, yeah, yes, yes, he can. Ja, Teddy spreekt nu zeven verschillende talen, waaronder het mandarijn. En dan nog het weer: flink bewolkt vandaag, later op de dag misschien wat zon in het oosten. Het is een graad of drie. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnhem Boekhuis van de ANWB.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 Ten slotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Dat staat bij Loenen Sloot, 3 kilometer. En die file kost je ook 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog walshow. ZFM, het geluid van Zandvoort. een mooi vond aan Herman Brood als uh, er een uh, assortiment van back uh, hoe noem je dat, playback, dat kon hij helemaal niet en, uh, dan zat hij altijd drie zinnen ernaast dus, oh, En dan, dan moet je Frank Paardenkoper ja. hebben Nee, die was van. lekker Herman Brood, ja Het is net zes. of je die niet Een heel ander lied ja. Ja. Ja. Raad het niet ik weet die niet, niet, afzijker hier, hoor. Nee, maar dat geeft dus niks. Nee, niet. nee, nee, ik Nee, hoor. Dat was gewoon de waarheid. Dat was de, de waarheid. De waarheid. Is ah, dat lastige Frank, playbacken? Playback? Nou, ja, al die rommel die wij opnamen. Wel, dat is niet de playback. Er zat geen dat is lijn. Het ja. is, is, is gewoon een heel, een heel hoorspel. heel Ja, maar je zat er af en toe gewoon een compleet naast of zo. Ja, wat ja. heet? Ik wist ook af en toe de tekst helemaal niet meer. Dat een zo erg? Nummer, of een ander nummer? Goed hè? Wacht, ja. jongen, we zijn. Was ik in uh, Vlachtwedden met Boudewijn. Mm -hmm. En daar uh, nou, was dus de installatie al opgesteld. Veel alles wij kwamen en er was zo'n bureau ingehuurd en zo. Maar er stonden twee manshoge boksen. Dat was met het nummer kaplaarsen. <laughs> en in het midden stond de monitor met mijn spiekbriefje erop. Maar die monitor, dat blad, dat A4'tje, dat zat aan één kant vast te Dat wapperde in de, in de geluidgolven. Ja. Terwijl ik links en rechts die boksen zo de zaal in zag wandelen. Het flikkerde <lacht> zo van het podium op een gegeven moment. En mijn hart sloeg helemaal over. Ik kon niet meer zien welk nummer er daarna kwam. Want het spiekbriefje wapperde in het geluid. Daar ja, zijn geen beelden van, neem ik aan. Nee, nee. nee helaas. Nee, dat is echt waanzinnig. Ik ja, heb nog nooit ja, in mijn was... leven zoveel geluid van mijn kast gehad. Maar... Goed, hè? Ik heb ja, er gelukkig goed. geen gehoorschade aan overgehouden. Soms maar... sta je helemaal verkeerd, hè? Jezus. Je nou ja, het was, het was ja. natuurlijk... Weet je wel, het, het was wel een makkelijke manier om geld te verdienen. Ja, oh, weet je, ik ga, dat geloof ja. ik wel. Ja, bedoel. Uh, en tegenwoordig is het... Uh, artiesten moeten optreden om geld te verdienen. Want aan ja. platen... Er ja. zijn maar weinig mensen die nog aan platen geld verdienen. Ja. Weet je wel, en vroeger verkocht je gewoon een CD of een ja, LP ja. of een single. Ja. En dan was het uh, ook wel te zien, want wij met kapelaars hebben 50.000 singles verkocht, geloof ik. Ja, nou, nou ja. En, ja. En, uh, dus ja, dan weet je ongeveer wel wat je over. Laat ik het anders zeggen. Ik heb uh, nog een verjaardagscadeau uh, gekregen van Frank, uh, van de zender van Illegale Joop. Joop, ja. ja. Oh? Ja, dat, dat, was een, dat was wel een leuke tijd. Maar nou, de je de dacht dacht dacht wel. Dat dat je... doden elke keer als ik moest optreden. Ja, ik, maar ik denk wel dat je, dat je je geld kan verdienen met optredens. Bijvoorbeeld uh, feesten, partijen, weet ik veel. Ik las de laatste dat Ilse de Lange... We hadden het net over Ilse de Lange... dat zij iets van 40.000 euro... voor een half uur, drie kwartier vraagt... om ergens op te treden. Ja, maar die presteert dan ook iets. Weet je. Ja, dat, dat wat is niet maar maar Kijk maar, maar, maar Gerrit Joling... Nou, ik was er zelf nog toen onder de indruk. <laughs> nee, maar als je Gerard Joling neemt... die doet drie optredens per avond... Ja. en dan krijgt hij vijf, zesduizend uh, per ja. optreden. Ja. En dan doet hij, uh, dat doet hij het hele weekend. Maar dat is wel een gozer die heel consequent en consistent... Uh, uh, altijd maar werkt. Ja. Ja. Weet je wel? Het is gewoon een hele harde werker. Ja. Want nou, het is, ja, ik, ik geef het je te doen. <coughs> ja, elke keer heen? weer in die auto stappen en weer naar een of ja. andere uh, ja. uh, oor oordrijden. Ik weet wat het is. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja jij weet Ook het. Ook al he? ging het er bij niet zo goed. Maar al uh, oh mannen, ik stierf duizend doden elke keer zo'n podium op moesten. Fuck it <laughs> <de> fuck. <laughs> je podium uh, En dan werd je het podium opgeschopt door uh, Gerrit of niet? Nee, dat, nou Gerrit was hier vaak niet bij. Want Bouter die had dan nog wel de gave om het uh, zo te relativeren. Dat, die, dat ik daar nog wel eens iets van had, van nou laat ik het in. Misschien heeft hij gelijk, laat ik het maar doen, weet je hoor. Nee, mijn broer die. die, die ik, ik deed zelf drive-in shows. Ja, dus ja. in zelf het weekend was ik zelf ja. meestal op pad. Oh, dus ik heb niet. dat, uh, dat heb ik uh, geloof ik 13 jaar gedaan. Huh. En uh, ja, dus al, dat, dat soort dingen gebeuren natuurlijk meestal ja. in het weekend. Uiteraard. En dan uh, ging mijn broer mee met Frank. En uh, ja, nou, die ja, verdienen er ja, ja, ja. ook iets aan, weet je wel? Dus ik, ja, ik zag ja, het als een... Ja, bijzonder voor oh, mij, oh, uh, ja. Bijzondere win-win situatie. Ja. ja. In uh, de, de, de, de, de ijstaart van Boudewijn. Zo'n uh, Mazda, een spierwitte Mazda. Oh ja, het is een ja. dan ja. dan, uh, Hoe noem je die dan? De, de ijstaart. ijstaart. ijstaart. <laughs> halfgesmolten ijstaart. Nou ja, zoals alle moderne auto's eruit zien. Ja, ja, ja. Daar ja, ja. hebben we volgasten, de afsluitdijk over. Dat komt toen nog. En uh, ja, dat op zich had dat ook wel weer wat. Maar dat, dat was voor mij meestal als het optreden achter de rug was. Ja. Dan had ik zo'n opgelucht van... Uh, maar zei, jij ging ook die... door het hele land, zeg maar. Ja. Ja. ja. ja. Ja, eigenlijk als ik eraan terugdenk... dan was het de, het optreden in de Marianne Bar in Wieringenwerf. Daarvan uh, stak er wel met kop en schouders bovenuit. <laughs> Vertel, wat gebeurde daar? Nou, nou dan, ja, dat... Uh, dat daar was zat, leuk. Dat zat ik in die, in de, op die zolder daar, boven die, die tent met uh, Mr. Bill. Dat was de, de eigenaar van het uh, etablissement, geloof ik. Die zat daar te vertellen dat ze André Haas niet pruimde. Want die, als de mensen als zijn smoel zagen, kreeg hij heel glazen voor zijn hoofd. <laughs> en Simca Marina was de enige die ze wel pruimde. En John Smith. <truimde> John Spence hoefde ook niet te komen. Ik zeg, nou, dat is lekker, uh, Mr. Bill. Moet ik zo met met die kaplaars? Nee, maar dat gaat goed komen, oh, hoor. Dan ga je zien. Dat komt allemaal goed. Echt. Want ik ga je niet zomaar vragen, hoor. Weet je, zo. En er zaten allemaal lolitaatjes van 20 jaar... aan de bar met Zuidwestertjes op... ...en kaplaarsjes en met minirokjes. En dan denk ik, oh, wat hier gebeurt. Maar, uh, nou ja, goed. Ik zeg zelfs, al zijn ze allemaal ingehuurd... ...om dat te dragen, dan is het nog leuk. Dan ja. heeft niemand toch de moeite genomen. Maar goed. Mensen vonden het echt leuk en dat merk je dan wel gaandeweg, het zo'n optreden. Dus dan had ik ook op dat moment iets meer uh, zelfvertrouwen om het, uh, om het te doen. Tot een goed einde te brengen. Ja. Ik kwam in Limburg in zalen, daar zagen mensen water branden. Zo. De hele zaal was dan stil en dan moest ik dan. Ja, kaplaars, oh, nou? ah, dat moest ik gisteren aan denken, hoor, Toen, toen ja. mijn water, eh, ja. ik een waterkraantje openstelde. Moest, moest ik aan die kaplaars? Met... Oh, ik dacht, ja, ja, ja, dan ja, dan moest ik toch de de kelder wel aan ja. die kaplaarsen van jou denken, hoor? Ik, ik dacht, ja. dat met een waterpak aan in de kelder ja, dat ja, meename, nee. Ook, nee, ik, nee, ik had heb, ook een zuidwester ja. op gisteren. Dus. Bij die drive-in shows, als je dat uh, heel lang doet, dan kom je wel redelijk achter hoe Nederland in elkaar zit. Weet je wel? En dan uiteindelijk was West-Friesland altijd het leukste. Ja. Dat is de leukste hoek van Nederland. Absoluut, ik kom er vandaan. He. De Lutjebroek. Dus. Ja, dat, ja. Nou, ja, dat is een, uh, ja, een echte west ja. Ja, En, uh, en, en uh, Limburg. Altijd knokken. Altijd knokken? Altijd knokken. Met, ja. met barkrukken gooien, jongen. Ik heb ja. dingen ja. meegemaakt. De familie, de familie hè. Nou, maar daar konden die, uh, die palingvissers ook wel wat van in Noord-Holland. Ja. ja, ja maar dat van, wel, Volendam bedoel je. Ja. hebben de politie heeft... De, Volendam. Er zijn er nog wel eens uh, gebeld met uh, Polidor. Ja of wij nog iets gezien hadden van, een, van de relletjes. nee, we waren net weg. En op een gegeven moment kwam zo'n zaaleigenaar... die had dan een kroeg en daarnaast was een stuk weiland... en had hij een feesttent opgezet. En zei hij... Uh, nou, er is nog weinig volk, hè? Hebben jullie misschien... Uh, kan je een uurtje later beginnen? Want dan uh, heb ik net even wat meer volk. Kan dat? Ik zei, ja, tuurlijk. Dus dan bleef we... en op een gegeven moment waren Bout en ik net weg... En dan vlogen de speakerboxen over het veld. De hooivorken werden overal ingeprikt. Een bier bier. Uh, ik heb het meegemaakt. Op een gegeven moment, op een gegeven moment komt er zo'n in, in, in Limburg. In de, in de Scala Jumbo Dancing. Ah, ja, het was en dat was een enorme zaal. En daar uh, nou, kwamen gewoon uh, de, 3000 uh, van, die, van die kinderen kwamen, kwamen langs. En er kwam die baas naar me toe. Voordat het begonnen. Ja, het is wel leuk dat jullie allemaal doen. Hè, maar uh, het duurt zo lang voordat de sfeer er goed in zit. Ja. Zodat die wat sneller kunnen. Ik zei ja hoor, dat kan best snel. Dus op een gegeven moment had je dat nummer uh, I Love the Sound of Breaking Glass. Oh. Van uh, hoe heet hij ja. weer? Niklo? Ja, geloof wel. Volgens mij was het Niklo. Dus dan draaide ik die en dan het moment... I love the sound of breaking glass. En trok die veder naar beneden, was stil. En dan liet iedereen zijn glas vallen. Maar als je duizend glazen hoort vallen... Dat is best een erg. Toen kwam die baasjong helemaal zo'n groot hoog, Toen kwam die aan. Oh man. En jij zit er lekker in. Ja, dat was tot de opdracht. Ja. Goed, hè? Nou, ik zei net, het leukste optreden was in Wieningenweg... maar dat was niet waar. Dat was het studentenoptreden op het Sint in Sint-Jans-Kerkhof. Ja. Daar was Ger wel ja. bij. ja, ja. ja dat heb ik daar met, gelachen. Ja. Wat was, hebben we daar gelachen. Ja. Echt, dat ja, we was hebben we het hier al een paar het, keer verteld. Maar het goed. meest bizarre ja. Ja. optreden wat je ooit kan... en, en uh, ja, dat, dat, dat, dat komt ook in het boek. Welk boek? Geen boek. Misschien komt ja, er een, een, een boek. Ik ja, ga telefoonboeken. Moet ik het even schrijven? <laughs> nee. even schrijven oh, dat kan boeken. jij wel, hè? Nou, ik kan wel schrijven, ja. ja, ja. Misschien moeten we dat uh, als jij ja, als bedoelde uh, je, bedoelde je dit liedje? Als jij leuke foto's hebt. Nou, ja, dan moet hij wel. Ja. Ja. Oh, ja, dat was het. Dat, dat was hem, hè? Ja. En dan helemaal alle mensen dansen. En helemaal gezellig zo. En helemaal tops. Helemaal leuk en niks in de hand. Tasje in het midden. De meisjes dansen om elkaar heen. Maar dit is toch niet Midlo? Nee, dit is niet Meatloaf. Nee. Echt waar? Oh. Ze hebben hem ook voor een glasbak reclame gebruikt. Hè? Ja? Ja. Kijk, en als je hem dan hoort. Ja, komt hij aan. I love the sound. De... Ja, ja. stil. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is niet zo moeilijk. En dan ging niet. Ging... Hij... Geweldig. De bierglazen uh, ja. gingen zo de Scala Jumbo Dancing uit, uh, ja. denk ik. En daarna kwamen de plastic glazen, neem ik uit. En daarna kwamen ja. er natuurlijk ja. plastic glazen ja. uiteindelijk. Ja, die zijn moeilijk te breken, Hans. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja we gaan uh, straks in, in dit kader gaan we ook uh, de top 10 van de meest criminele steden in Nederland. Oh, meest criminele steden? Ja, Geleen. Hè? geleend, jij, jij denkt dat je er er wel bij staat? Ja, heerlijk staat er wel bij. Oh, heerlijk bedoel ik. Ja, straks ja, oh, ja, dan, ja. dan En dan denk je, ja. dat is heerlijk, maar dat is niet <laughs> nee, zo. Nee nee, nee, nee, nee. Heerlijk. Laten we een liedje doen, jongens. <laughs> Doe ja, kan. Dat is sowieso het meest de criminele de deel Sorry. van Nederland, de meest criminele deel van Nederland, Brabant en Limburg, toch? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ja. ja. Zet hem maar op. Zak hem, zak hem dan. Als we gewoon draaien. Ja, laat hem dan maar ook draaien. Hier is Niclo. Hebberke. I love the sound of breaking glass, especially when I'm lonely. I need the noises of destruction. Thank you. Een Thaise tiener, hè? Ja, maar dat is de man. Die ken je wel. Die is in zijn penis gebeten door een slang in het toilet. Nee. Nee. Ja. <laughs> ja. Die slang Nachtmer kwam gewoon naar de toilet. Nachtmerrie, een 18-jarige. Shisharop oh. Is erg geschrokken, heeft veel pijn, maar volgens zijn arts zal hij volledig herstellen. Hij zat uh, dinsdagavond op het toilet in zijn huis, ten noorden van de Thaise hoofdstad Bangkok. En op zijn gemak wat video's aan het kijken op zijn mobiele telefoon. Wat we allemaal doen natuurlijk als uh, we Nee, nou, dat is tegen, als we moeten, moeten nou, nee. En uh, op Ik een gegeven moment in, voelde hij in een scherpe pijn. Kijk naar beneden, is dat, dat de slang... <laughs> Om zijn om, om, om leuning. Om ja. zijn wilde gardena. Om ja. ja. zijn wilde gardena, het is dan wat. Had een uh, flink flinkstuk normale... er ineens aan zitten. Ja, nou ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, uiteindelijk werd ze heeft het overgebracht naar het uh, Bang yai hospitaal En daar hebben ze hem uh, verder, uh, verder behandeld. Oh. Ja. Hij kreeg drie hechtingen in zijn En moest zijn gestasdeel wassen met een antibacteriële lotion. Mm -mm. Om te ja. voorkomen dat er een infectie ontstaat, Frank. Ja. Ja. Dat weet je net ja, zo goed ja, als ik. Ja, Sven weet er ook alles van. Ja. Wat, met <laughs> gloordoekjes misschien ook. Wat, wat, <laughs> wat heeft Sven dan? DJ Sven die, uh, had altijd ook als vast ritueel... dat als hij thuis een lading plaatst dat dat dan rechts van de po... De, van de Sphinx de, de, de S-wipe slagen. Oh, de s -wipes. Maar op een gegeven moment had Caroline, die had de badkamers hoger... maar die had daar uh, die S-wipe bleekdoekjes laten liggen. Ach! Daar waar de, dus uh, Sven die ziet nog wel een andere kleur verpakking... maar die denkt, nou, een ander merk, weet je wel. Ja. Dus die uh, veegt ze Arie af met zijn bleekdoekje... en op een gegeven moment begon het even te prikken... En toen had hij ineens de bleekste ari van Nederland. Maar ook de, de meest zere Arie. Daar heeft hij twee weken lang last van gehad. Een gebleekte Arie dus in één keer. Ook ja, maar ook dat, dat bijten zo wilde natuurlijk die bleekte. Maar goed, hij vertelde dat tijdens zomertijd dat verhaal. Toen werd hij gebeld door uh, frissebibs.nl. Frissebibs! 50% korting. Een bouwkit, een Sphinx met een Arikerger Kerger ingebouwd. 50% korting? 50% korting. Heeft hij dat gedaan? gedaan? Ja, het is nu zo'n Arikerger thuis. Ja, wat dan allemaal top. Ja. Dus, ja, uh, ja ik wil ik... er ook in hebben. Ja? Ja. Moet je wel ook iets vertellen waarom jij je, je gat dan hebt moeten branden? Nee, branden. helemaal niet. Ja, oh, nee, nee, er dat moet was... een verhaal aan vastzitten. Ik vind het niet helemaal gek. gek. Ja, dat is... nee, wat ik net zei, die man die zijn ze, die ze leuning had baseerd aan die slang... Hm. Die uh, zou misschien, omdat hij moet desinfecteren, ook een chloordoekje kunnen gebruiken. Dat ja. is een beetje ja. de suggestie. Ja. ja, maar dat is pijnlijk hoor, vraag. Uh, ja, dat dan wel. Ja, dat moet je, kan je maar beter niet doen. Weet uh -huh. je wat ook leuk is, als je uh, net uh, rode pepertjes hebt gesneden. En daarna ga je een plasje doen. Ja, eerst ja, ja, ja. Ja. de eerste handen wassen. Nee, ja. Ja. Eerste eerst de handjes wassen, ja, dan, dan gaan plassen. Zelfs als je je handen wast, kan het nog heel erg... Is dat zo? Ja, ja. je moet goed je handen ja. wassen. Ja, maar je dat moet echt goed je handen wassen. Ja. Ik heb uh, wel eens met uh, mijn rode peper, en dan zat ik ineens aan mijn ogen. Dat is ook geen succes. Dus, uh, nee, ik... nee, dan is het geen succes. Ik nam wel eens uh, van de KLM van die Surinaamse pepers mee. Die, die gele Madame Jeannette. Oh, dat zijn de heetste die je maar kan bedenken. Ja. Als we een Surinaamse dis maakten. Ja. Maar uh, Paula die, die liep huilend door het huis van, de, van die lucht. En hoestend. En Echt waar? Als je daar niet tegen kan. is is natuurlijk een hel. <laughs> ik zie Hans heel bedenkelijk kijken. Of hij hoort het verhaal maar aan. Nou, ik hoor het een beetje aan. Ja, ja, ja. Ja. Moet ik hiervan zeggen jongens. Want ja. dit soort verschrikkelijk ja, verhalen allemaal. Ik had een collega die tijdens de zaterdagavonddienst... als mijn Surinaamse collega Kip Kerry of Kip masala had gemaakt. Maar ja. ook van dat paperwerk in zat. En mijn collega dacht dat hij daar een stukje tomaat aan trof. Dus die nam er een hapje van. en was dan een madame janet. Ja. <laughs> dus die water spat het zo. zijn <laughs> Ja, dat was altijd feest vroeger bij de KLM. Later dienst op zaterdag. Heb jij nog nieuws, uh, Hans? Surinaamse maaltijd. Nou ja, wat zou ik zo, Je um, zit zo... Nee, bezonder. ik zit een beetje te kijken op, op uh, allerlei nieuwsites. sites. Maar ik zie eigenlijk niks uh, leuks voorbij komen, zeg maar. Echt niet? Nou, nou ja... Het ja, is weinig, jongens. Sorry, ja. Weet ja, dat is, dat is, dat is, je wat we doen? Doen we een liedje? Ja, kan ook. Ik, ja, uh, oh, ja oh, Oké, okay, dan... Uh, oh... Altijd leuk, ach lekker en gezellig. Is dat uh, Dolly Kenny? Dolly en nee. Kenny. Dolly en Kenny. Baby, when I met you, there was peace I know. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. And I feel no pain Every beat of my heart We got something going Donnie zelf. Donnie is zo goed bezig. Dolly pardon, ja. ja. Echt waar. Ik vind het echt een kanje hoor. Ja, ja, allebei. Nine ja. to five, hè. Ben ik He? ook toch? Kenny? Nine to five, Allerbij. ja. Dat ja, was ja. Uh, Dolly pardon. Ja. Nee. Nee. Kenny Rogers? Kenny. <laughs> Kenny. Kenny Rogers. Ja. Ja. Als je ja, ook weet. zoiets als uh, Willy Alberti... dan krijgt hij ja. Alberti. Ja. Kenny ja. Kenny hey, Rogers. Over, dat hoorde ik net gereden. Dat er iemand uh, hoeveel kilometer ja, heeft geleerd. in de gisteren op de zeeweg... Die heeft in plaats van 80 heeft hij 169 km per uur over de weg gereden. Ja. Maar is aangehouden? hij aangehouden? Daar staat er niet bij. Oh. Maar, maar hij, is wel, wel. hij is wel aangehouden. Hij was te snel. Dan is de ja. rijakte kwijt waarschijnlijk. Ja, dan ben je. Dan kan je meteen een cursus nemen en dan ja. ben je een jaar kan je een fiets kopen. Zo. Ja. Wat dat betreft uh, is ja. dat niet zo handig. Maar je moet wel goed kunnen rijden... om, om 170 te rijden op de... Op de ja, zin, ja, dan moet je aardig kunnen sturen. Ja. Maar uh, er zitten een paar mooie bochten in. Ja, prachtig. Oh, ja. ja. Even die ja. laatste. Die is echt... Die ja. kan je, helemaal, moet je, je apex moet je heel goed aansnijden. Ja. En dan kom je net gewoon kom er goed uit... Nou, om, we... daar, om daar met 160, 170 uit te komen en dan pak je de laatste bocht, jongen. Nou, we gaan het hier niet verheerlijken. Oh, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Je weet dus ook jij... dat, de, dat de zeeweg is de eerste vierbaansweg in Nederland is. Ja. Ja. Is dat zo? Ja. Ja, ja. ja, klopt. Dat zijn van die leuke beetjes, ja. hè, Frank? Maar ja, ik kan uh, je melden, ze zijn nu bezig om hem naar 60 kilometer uh, ja. terug te brengen. Hè? Hm. Maar ja. Ja. Zal het helpen? Nee. Nee, dat denk ik nee. ook je, Want er zijn altijd wel mensen zijn die hem harder nemen. Ik en buiten dat, die weg, die nodigt wel uit. Ja. ja. Weet je wel? Ja, hij nodigt uit. Yo, dit hele land wordt doodgereguleerd. Ja, absoluut. Ja. En het, dat, dat kan je er nog willen als land. Maar dan moet je het ook kunnen handhaven. Ja, ja. We hebben dan in Noord ook de Kamerling-Onderstraat. 30 kilometer per uur. We huh. Kijken, hoe hard die Mongolen daar. Ja, idioot. Dan zit... Maar die nodigt ook uit. Maar wat ik niet, wat ik niet begrijp. Nou, maak, nou, ja. er dan, maak er dan drempels of zet er uh, camera's neer? Als je Camer er twee of drie camera's, camera's neerzet. Ja. ben je van het. een tre ja, Nou, dat, dat zou je dan ook op de zeeweg moeten ja. doen. Dan denk ik. Ja, uh, ja, ja, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, zet je dan dan ook een paar camera's. Maar op? Ik, begrijp, ik begrijp niet wat de reden is om dat niet te doen. Ja. Ja. Dat, weet, dat snap ik ook niet, Ger. Nee. Op de dreef ook. De camera werkt altijd. Iedereen ja. rijdt daar netjes. Ja. Daarna geeft iedereen weer gas natuurlijk. Maar ja, daarna weer wel. Het, ik, ik denk ook dat het het beste is. Want, uh, ja, ze hebben er een soort van drempels. Maar ja, dat is meer... Voor, Op de dan word je je geen uh, ja. drempels. Nee, maar straat. Dus, het zijn Ja, Nee, zeggen. maar daar kan je niks mee. Nee, nee. nee dat ben ik helemaal met je eens. Dus, uh, maar goed, het, het is niet te handhaven, je kan honderdduizend... Moeilijk, handhaven. ja, moeilijk. Nou ja, goed, en met trajectcontrole, wat Jaap zei, dat is, ja. dat is nu ook te doen. Ja, wel dat is inderdaad... Ja, trajectcontrole, ja. Dan, uh, ook wel. Ja. Ja. dan... Ja, twee camera's en een gemiddelde snelheid. Ja. En, uh, ja. Zet je, zet je de drie of vier neer op ja. de zeilen. Zei ja, wat weg. wel heel storend is in dit land, weet je wel, dat je de ene honderd meter mag je 100, Dan ja. staat er weer op ja. 80. Ja, inderdaad. Dan uh, trajectcontrole en daarna ja. weer 120. En dan ja. weer 100 en dan weer 80. Maak er één uniforme snelheid ja. van. Ja, er ja, is geen pijn op te trekken. Nee. Hey, jongens, de gemeente heeft gemeld dat uh, de Reddingsport Zuid uh, ge gebouwd kan worden. De nieuwe. Is dat zo? Eindelijk? Eindelijk. ook hebben een bericht ontvangen dat er geen hoge beroep is aangevraagd... door de bezwaarmakers tegen de bouw van de nieuwe Reddingsport Zuid. Er was natuurlijk allemaal rechtszaken, de gedoe allemaal. Uitzicht, uh -huh. weet ik het allemaal. Ja. Dit betekent dat er na, na het zomerseizoen begonnen kan worden met de bouw. Dat is okay. wel goed. Wethouder Peter Kramer, dubbele punt aan openen. De reddingsbrigade <laughs> waakt over de veiligheid van ons strand en de zee. En ik ben verheugd dat er nu zicht komt op een fantastisch nieuw onderkomen voor deze vrijwilligers. Nou, uh, daar zijn we blij mee. Hey, als, je, als, je, als je kijkt ja. naar waar ze uh, inzitten, uh, de oude reddingspost, dan denk ik, dat is niet meer van deze tijd. Die nee, moet dat gewoon uh, een nee, nee, goed. Niet. Uh, nee, dat klopt. Nee. Maar ja, die gasten hebben misschien ook wel de hoop laten varen over uitzicht gesproken als die lui die daar op de Zuidboulevard wonen over zee kijken ah. ze Ja, ja, oké. Okay, en die kutmoletjes. Ja. Dus dat uh, ja, ze, kijken nu tegen, ze, ze kijken nu al aan tegen al die, die, die windmolens Ja, ze worden in het ja, net bijgebouwd. Die, dat, ja? Ik was van de week bij mijn dochter, die woont aan de boulevard. En, uh, uh, ik, was, ik had een tijd niet uh, die rode lampjes allemaal gezien. Er waren ja. uh, de, de, de, toen een paar. Maar dat, dat zit nu helemaal vol, Als je nu denkt dat de stad zit. is op een 5, km, 10 kilometer ongelooflijk. Ja, ja, ja, het is weer zinwekkend, ja. Dan denk je dat, uh, dat er uh, 10, 15 kilometer op gewoon een, een vliegveld ligt. Maar ja, de, de ik denk wel dat wij daar profijt van hebben. Ja? Wat denk van die windmolens? Niet? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, ik denk het eigenlijk ook wel, ja. Ik, ik ben altijd voorstander geweest van die Nou, vrouw. dan je we in niet achtertuin. <laughs> ja. Nee hoor, ik, ik heb geen tuin. Dan gaan ze dus uh, die granale vissers, de visserij wordt natuurlijk om geholpen ja, door de EU, ja, ja, en Nederland ja. laat zich uh, slachtofferen. Dan gaan ze tegen die granale vissers zeggen, ja, jullie moeten investeren in schonere motoren, als stikstof. Ja, ja, ja, ja, ja. En als een cruiseschip die de te passen was langsvaren en supertankers en vrachtschepen. Ja. Waar zijn ze mee bezig? Ja, inderdaad. Ja, ja granaalvisser ja. is dus makkelijk, uh, makkelijker op te naaien dan een uh, uh, MSC-containerbedrijf. Uh, ja. Want die, ja. Uh, die, die denken: Nederland, wellicht dat? Weet je, dus. <laughs> ja. Hey, jongens, morgen om 9 uur, als jullie dat leuk vinden, dan. Uh... Dan kunnen jullie luisteren naar Gert-Jan-Bluis, de wethouder, die gaat voorlezen in, ah. in, de, in de bibliotheek. Gelijf, Sprook, uit eigen uh, ja. ja, hij is net terug uit Peru is hij geweest, bij, met zijn broer. Oh. En, hij heeft uh, het overleefd, want uh, in ja, Peru wordt hij ook gelukt uh, naar Machu Picchu. Morgen. Ja, nou, denk ik niet daarheen is gegaan de broer doet daar uh, vrijwilligerswerk he, met, oh, met uh, schooltjes okay. en dingen en zo. Dus, uh, maar uh, Maxima, Maximilian Modderman heet het boek en daar gaat hij het voorlezen. Ja, ja, dus uh, mocht je uh, uh, het behoefte voelen, je kunt er morgen om 9 uur in. Ja. Oh, leuk toch? Gaan we naar voren? We zullen K-nummer even uh, laten horen. Ja, Het laat is maar, een leuk. rafelig uh, nummer dit keer. En nu is het tijd voor Jaas Kunummer. Oh, oh. Homer, Homer. Ja. Bent komt uit Amsterdam. Wat een pleuriseer. Ja, dus, uh, ik heb hem dit keer uh, speciaal uh, de refas en zo ingemempert uh, dat jij dit commentaar kon geven. Ik heb stem, hem al uh, ingecalculeerd. gecalculerd. Stem heeft al we, we, we. iets weg van Shinehead O'Connor. Ja, ja. vind je? Nou, dat zal Mariska Lijaling heel erg leuk vinden ja, als jij kan. dat zegt, uh, Frank. Ja. Dus. Uh, want uh, zij is degene die, uh, die de song geschreven heeft. Zij is ook degene die het zingt. Ja. En het, uh, de song gaat over uh, ja, een relatie waarbij je het ene moment uh, de hemel ingeprezen wordt. En het volgende moment uh, door het putje het uh, oh, ja, held wordt genomen. Uh, in de Arie. Maar de manier waarop, ja, maar, ja, maar de manier waarop zij uh, dit schrijft. En, en dit de manier waarop leven. ze het... De manier waarop het hele nummer in elkaar steekt... ja, dat vind ik dan weer heel erg mooi. En dat is de reden waarom ik hem als K-nummer naar ja. voren heb. Uh, bent ja. heet Von V, dames en heren, met Undecided. Dus dat is het Dankjewel. verhaal. Dank je. Nou, leuk om te horen. Ik ben, uh, heel, ik ben ja, er heel ja, blij mee. Ja, jij bent er bij. heel blij mee. Maar goed, ja, ik, uh, ik bij. vond het bij Vlagen zelfs nog een beetje... in de buurt van Blondie komen. Maar goed, Bij Vlagen vond ik het een, echt een kut Ja, Jij vindt het een kut nummer. Goed, ja. ja. ja. nou, dat, nou, dat is jouw mening. Ja. Nou, ik heb een andere dat mening. Dat is duidelijk. Ja. Hier staan wij een beetje tegenover elkaar. Hè, maar dat mag jongens, ja, oh, dat nee, moet dat ook dat kunnen. Mag. Ja, vind ik wel, ja. ja ik sla, ja, ja. Niet, uh, nee. mensen, ik sla uh, Ger niet uh, straks neer, nee, hoor. Nee, nee. nee. Maar stel je voor dat we allemaal dezelfde muziek leuk vinden. Is het gewoon niet leuk? Nee. Nee. Nou, iedereen vindt mijn muziek wel leuk. Is dat zo? Ja, is dat zo. Ja. Ja. Ja. Ja, het ja, dat muziek. Anders is inderdaad wel <laughs> dat je dan voorkomt dat iemand zegt... Wat een kut nummer, kan je wat anders opzetten? Ja. ja. Ja, dan ja. Dan er zijn ook mensen die ik vind. We moeten wel rust in de tent. Dat ja. moeten we andere ja, Maar er zijn ja. mensen die het materiaal van dingetje bijvoorbeeld weer gewoon bagger vinden. Ja, ja dat natuurlijk. begrijp ik. Ja, ja, he he he ja. He ja. Heel goed. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Ja. Ja, heb ik zelf ook het dat gevonden? Ja, <laughs> ja maar wij hebben het nooit zelf leuk gevonden. <laughs> Nee, dat snap ik heel goed. Ja. ja. Hey jongens, de, de politie in Noord-Holland gaat uh, vaker, meer en meerdere soorten drones inzetten bij aanhoudingen en handhaving bij grote. Ja, dat moeten ze zeker doen. Zoals de Dutch Grand Prix in Zandvoort, koninginnedag de en demonstraties. Ja, dat okay. vind ik wel een hele goeie. Ja, dat is een prachtig. Ja. En uh, ja, het is een waanzinnig systeem, hè? Maar als de politie ja. dat mag, dan mag jij dat toch ook lekker mee, met je drone alles doen? Maar ik, ik, omdat ik een drone heb die minder dan 250 gram weegt, mag je alles doen. <laughs> mag je alles doen? Ja. Nou, je, mag, je mag niet uh, meer dan duizend meter lucht in of? nee ik mag niet ben, ben, ben, gewoon bij landende uh, klm toestellen komen dus nee, maar dus jij zou niet een alles. politiedrone kunnen aanvallen dat zou kunnen <laughs> <laughs> ik zou hem er gewoon op kunnen kamikaze drone kamikaze drone ja. kamikaze drone ja, <laughs> maar het is zo leuk jongen dat uh, want ik heb uh, de, de uh, uh, wat Nee, ik heb oh. de, de, de, ja, de watertoor heb ik ook gedaan. Maar het water, in het water springen met de nieuwjaar en duiken. Ja, dat heb ik gezien, heb film. ik, uh, heb dat filmpje. Heb je dat gezien? Was ja, waar is het ook, gezien dan? Ja, die staat ook ergens op YouTube, onder andere. You, YouTube, YouTube, nou, ja, YouTube. Ja, ja uh, dus maar het is heel... weet je wel, het is, je moet echt een nieuw ding leren besturen ja. en, en uh, een drone is echt uh, ja dat is best een ding hè, omdat ja, je right. op een hele andere manier uh, weet je wel, je, ja het is gewoon autorijden opnieuw ja, wat ik vorige keer ik had uh, zo'n radiografisch bestuurde helikopter ja. maar dat is ook heel apart om je vliegt, is contra, je. Ja. ja hang je in een de toekomst vliegen, is de besturing weer contra weet je hang je een camera erin Frank is het ook een drone met die uh, ja. vliegtuig die uh, die helikopter. Uh, ja. met die helikopter ja, ja toch Nee, dan is het geen helikopter. Maar ik denk dat. Dan een is het er geen drone, dat is een helikopter. Ja, Dronen, met een drone stort, stort minder snel neer, denk ik, dan is een helikopter. Dat denk ik ook, ja. Dus en een drone is natuurlijk, ja, een, een, uh, weet je wel, als je er een klein beetje mee kan vliegen. Want je moet, je moet leren te kijken op je telefoon en niet uh, naar dat ding. Oh, mm. nee. want dat is de truc. Ja, weet de weet truc. je wel, want dan weet je waar die zit. Ja. En als je gaat kijken, want je bent hem heel snel kwijt. Waar zit hij nou? Wat zit druk nou een druk knop in? Dan komt hij vanzelf weer terug. Ongelooflijk. Ja, lachen. Hè? Is net, het is net. Het duurt heel lang Als je die roept, goed onder de, controle, controle hebt. Ja, dat duurt heel lang. Ja, want ik heb hem nu. Ik heb al, uh, weet ik veel, uh, denk ik, vijf, zes jaar een drone. Nee, langer. Oh? Acht jaar. Je oh. eet er ook bijna een drone elke avond. Ja, ja, ja, ja. De, de meeste drones zijn bedroogd. <laughs> <laughs> <laughs> drone. En uh, en nou, in het begin had ik ook zo'n groot ding. En nou, ik ben wat in bomen beland. Nee, zo, het lijkt me al vliegend boorrijdlanders. <laughs> nee, het ding is zo groot. Ja, maar is zo, zo uh, zit de de vervaarlijke... het heel vervaarlijk. Ja, daar zit hij. Uh, maar hoeveel, hoeveel step jij nu dan? Hoe, hoeveel drones heb je al gehad? Dit is de, de derde. Oké, okay, en wat kost zo'n een drone ongeveer? Uh, die ik uurweg? heb, die kost, uh, ik geloof, 600. Oh, hm. Nou, dat valt me nog mee. Ja, ja. En die ik wil hebben, dat is weer zo'n kleintje, maar dan gaat hij net iets verder. En er zit een apart bestuurding in met met een uh, met een beeldscherm. Uh, en die heeft uh, meer uh, sensoren. Dus die, is, uh, die, die kan dan ook nergens tegenaan vliegen, weet je. Ja, want dan stopt dat, hij gewoon. Wat ik zo ongelooflijk vind, is dat ook al staat er wind, dingen die gaan toch steady, steady door de lucht. Ja, maar oh, met, met, met die nieuwjaarsduik. Het ja. was een pittige, pittige jaar. Ja, en dan zie je ook die beelden dat hij af en toe scheef gaat. Maar die camera, die trekt hem weer recht. Ja, ja. Dus en, en, ja, en hij zit echt zo in de lucht. Dat komt weer op je tv. Ja, ja, ja dan we... wat dan? Ja, ik vind het wel een briljante uitvinding. Ja, ja, het is echt een briljante uitvoering. En allemaal uit Hongkong, hè? Al die dingen, die DJI, d Oké. Okay. Ja, die maken de meeste, de meeste drones, en, uh, de meeste drones en, en Iran, maar dat zijn nog oude met tweetakmotoren. <lacht> <lacht> Iraanse ja, drones. I I Kijk. Tweetakmotoren. Ja, dat is de tweetakmotoren. Die dingen waarmee Oekraïne wordt aangevallen. Ja, hè? Dat die die, die 20.000 euro ja? uh, raketjes zitten twee toch motortjes in. <laughs> maar de DJI is een bizar uh, bedrijf. Mm. Die maken zulke waanzinnige dingen. Weet je, ook voor camera's. Een ja. steadycam en, en uh, dat ja. soort dingen. Goed, we gaan weer eens een uh, stukje. Ja, ja, laten we dat uh, maar even doen dan muziek. We zijn er toch? Uh, ik ben er toch en iedereen vindt wat ik draai leuk. Ah. Bedden, bedden, bedden. Dank je al. Nee, hoor, mooi mooi nummer. Dan helemaal terug, jongen. Ben je, ja. dan ben je blij uh, dat je je stem weer uh, hebt gegeven? Nou, dat is wel fijn, hoor. Ja. Je dat betekent ook dat we dus, het voorjaar een beetje in de lucht zitten. Ja, ding? een mestpuntje. Mest de, mestpuntje voor, ja. voorjaar. Ja. Ja. Nou, het, uh, ik merk wel dat het weer wat langer het licht uh, blijft. Dus uh, dat we is wel, wel heel het wel fijn. Het ja. scheelt een halve minuut per dag. Ja, een halve minuut per dag. Een halve minuut? Ja, meer nog volgens mij. Een minuut, Ja, dacht ik wel. Ja, jij, ja, gaat, uh, niemand grap. meer? Jij, jij meer? Twee minuten. Twee minuten. <laughs> nee, nee. Niemand meer dan twee minuten? Niemand twee minuten tien. Twee minuten tien. Niemand meer dan twee <laughs> minuten tien. Zo! So. Ja, niet zo hard slaan, want anders. Nou, dan... als jij dit even uh, gaat uitzoeken, dan uh, vraag ik ja. jullie: van... kennen jullie uh, Charlie Morgan? Charlie Morgan? Wie is Charlie Morgan zijn. nou weer? Ja, dat ja, bedoel ik. Miel nou, ja, is een vriend van Middag. Exact tien jaar geleden <laughs> was hij een, een 17-jarige ballenjongen bij uh, ballenjongen. Ballenjongen? Ja, ballenjongen bij Swansea City. What? Dat is een uh, club in Wales. Tegen Chelsea. Oh. En hij, uh, op een gegeven moment... Uh, Chelsea stond achter. En hij nou, dacht, dan hou ik die bal een beetje lekker bij me. Een beetje tijd rekken aan het einde. Mm -hmm. En toen kwam uh, uh, Eden Hazard eraan. En die gaf die gaf gewoon een schop voor ze voor zijn flikker en uh, die uh, jarige ballenjongen en uh, die die speler is toen drie besten geschorst en met oh. ik het allemaal maar in ieder geval die uh, krant is achteraan gaan wat er nu uh, is gebeurd met die uh, morgen uh, die is inmiddels uh, gewoon uh, een miljonair geworden want hij heeft uh, drie jaar later heeft hij een bedrijf opgericht uh, in de wodka in in in, oh. in wales hmm. en uh, uh, eigen bedrijf o wodka en ze produceren zogenaamde premium wodka met, met zeven speciale smaken in gouden flessen. En uh, dat is enorm heet geworden in, uh, in uh, Verenigd Koninkrijk, want ze hebben uh, zijn van 2 miljoen, uh, nee, zijn van uh, 2000 flessen per dag uh, productie naar. 35.000 flessen per dag gegaan. Zo. Met een uh, oh, mooie. Uh, ja. ja, leuk is dat hè? Tien jaar later is hij gewoon uh, ja. miljonair. Zo, nou, dat wilde ik even kwijt. En dan uh, staat hij eigenlijk met, uh, met twee vingers of uh, met de duimen zo tegen zijn slaap. En uh, pa, mama, mama, mama. Ja, ja, ja ja, ja, ja, ja. Uh, ja, over, ja, ja. Over Engeland uh, gesproken en over sport, want het gaat nog even door. Uh, want BBC-presentator Gary Lineker, die stond even met zijn uh, mond vol tanden. Wat was het geval? Hij was bezig met, met een uitzending van ja, de sportuitzending. Ma match of the Day. Ja, de Match of the Day. En hij haalde Alan Shearer de uitzending in. Dus het filmpje ze ja. te richten vinden op, op Twitter. Maar op het moment dat die Alan Shearer daar begint te praten... hoorde je op de achtergrond een heel hoop kreungeluiden. En oh. Die ah, die, die, Lineker, die wist even niet hoe hij moest kijken... En Net ja, als voor ons... ja, hij, hij bleef uh, gewoon nog uh, gewoon overigens uh, doorpraten. Uh, maar uh, hij was wel blij dat het op een gegeven moment weer voorbij was. Want ja, hij wist ook niet uh, precies wat hij ermee aan moest. Um, maar de leukheid zit op de sociale media. Want het regent inmiddels reacties uh, hierop. De BBC is het bewijs dat niemand te vertrouwen is. En dat je geen enkele video meer in het openbaar kunt bekijken. Zo, Zo is dat. Uh, werd dat even gesteld in Engeland. Nou ja, het, het zal je maar gebeuren zeg. Het huh? zou je maar gebeuren. Ik zie hier van jou een fotootje op uh, uh, Facebook, Frank. Of, Frank? O de... oh, jee. Radio -ring. Oh, oké. Okay. Ja, leuk. De Rolf van der Molen had hem uh, erop gezet. Aha. En uh, stemmen op deze mensen. De, de Gouden Radio Ring. Ja, Gouden Radio -ring. Ja, waar, waar, waar, waar, waar kun je stemmen? WWGouden Radio -ring. Radio Ring.nl, geloof ik. Dat oh, okay. zou je uh, ja. worden geleid naar uh, daar. Ja, waar en dan je moet je je even doen. aanmelden. En als je je aangemeld hebt, dan... Uh, dan kun je stemmen. Dan, dan, dan is uh, de stem geldig. Leuk Accord. hoor, leuk. Inderdaad. Ja. Ja. Had je al gekeken, uh, Ger, hoe, hoe het zat met die... Met die uh, Twee minuten, twee minuten tien, wat was het? Oh, twee minuten tien. Oh, uh, je bedoelt... Uh, per, per, per, per, ja. uh, de top tien. per tien. Nee, wat er per nee, dag bijkwam aan licht. Aan licht, ja. Is het uh, twee nee, minuten? Dat heb ik, ik nog niet gekeken. Heb oh, ik staat, denk, dat dan? doe jij even. Uh, oh, dat wil ik ook wel even uh, doen. Meestal nou, doe nou, jij dat. Nou, dus Hans uh, zeggende moet hij dat dan... Meestal uitzoeken. doet Hans dat. Nee, ik dacht dat jij dat... Uh, en dan kunnen we, daarna pakken we de tien meest criminele steden van Nederland. Ja, ik ben erg benieuwd. Ja, hè? Zandvoort uh, zit er waarschijnlijk ook wat <gif> ja, tussen. Zullen we hem dan maar even doen? En dan kan Hans eventjes uh, zoeken. Want dan uh, horen we aan uh, het, uh, het eind van, van de top 10. Uh, ja, is is goed, goed, ja, lijkt jongen. me dat uh, nou. even een beter idee. Dan gaan nou. ik dat uh, nu Huppakee. even regelen. Dit is Geest Top 10! Ja... Zeg het, hè? Ja, nou ja, uh, de meest criminele steden. Oh, Nederland. Hè? Oh, ja, ja, zit er ja. heen, ineens in Europa. Dat was niet de bedoeling. Je moet een criminele. Oh, nee. Ja, hier ja, heb, heb, je heb, heb, heb je hem. heb heb hem. Ja, okay. Op tien, jongens. Uh, ja. dat, dat, je gelooft het niet. Heerlijk? Nee, helemaal niet. Ouder Amstel. Ouder Amstel. Ouder ja. Amstel. Ja, uh, dat is de meest criminele, de, de, de top tien. Uh, in 2015 stond de stad op de 20e plaats en nu op de 10 Er wonen 13.000 mensen. En er is sprake van veel vernieling en diefstal uit auto en motor. Dus uh, niet, met motor, niet met je motor heen. Hans? Nee, nee. En ook niet met je fiets, maar die ben je toch al kwijt. Ja, die fiets ben ik ook kwijt, ja. Op negen, ja. daar komen de kaarsen vandaan. Gouda! Juist! Ja. Gouda. Op negende plaats is de meest criminele stad in Nederland. Volgende positieve uh, misdaadmeter in 2015 stond de stad de zevende plaats. En er wonen 71.000 mensen. En die is hier met name sprake van vernieling, woninginbraak... diefstal uit de auto en motor en mishandeling. Ja, op drie... Nou, we hadden het al een beetje over, over uh, um, um, uh, uh, het zuiden van het land. Ja, Limburg. Sittard Geleen is uh, volgens de uh, misdaadmeter... Uh, op de achtste plaats uh, en als meest criminele stad in Nederland uh, wonen 93.000 mensen. En uh, er is uh, met name sprake van vernieling, woninginbraak, diefstal uh, uit de motor- en auto-mishandeling en inbraak in schuren. Ze hebben daar heel veel schuren. Ja, schuren ja, ja, wel een beetje tegenaan. Net heel stuk over te lezen. Ja, dat schuurt wel een beetje. Hey, op uh, 7. Uh, Arnhem. Arnhem. Ja, Arnhem. En er wonen 153.000 inwoners. Er is sprake van diefstal, vernieling uit auto- en motoren, woninginbraak, zakkenrollen. Zakkerrollen hebben we nog niet gezien. Vandaar dat hij op 7 staat. Mm -hmm. Maar ook mishandeling komt veel voor in Arnhem. Mm -hmm. Niet naartoe. Ehm, mm -hmm. Op 6. Nou, weer een stukje Zuid-Nederland. Uh, Heerlen. Heerlen? Heerlen. Ja, Heerlijk. En uh, 87.000 inwoners en eh, op de of de zesde plaats en er is met name sprake van vernieling in de stad, maar ook diefstal uit motor en auto en woninginbraak en mishandeling. Oh, ja, het is allemaal niet makkelijk. Hè? Nee. Nee, nee, nee, nee. Zes. Dus ja, uh, zitten we aan zes? Nee, dat zet je net gedaan. Ja, maar vijf. Ja. 5 ja, is de grote stad met 520.000 inwoners. Um, Utrecht, Rotterdam, weet ik veel. Vijf, ja, Den Haag. Den Haag. Ja. Den Haag. Ja. En uh, ja, verdiening, diefstal, uh, mishandeling, zakkenrollers. Ah, ja, ja, ja. Uh, allemaal naarigheid, Wat leed en ellende. Of vier, rotje knorren. Rot Rot 629.000 629. inwoners, jongens. En uh, ja, staat op de derde plaats... Uh, of de vierde plaats en uh, uh, ja er is met name sprake van diefstal uit de auto, Woning in braak, vernieling, mishandeling, zakkenrollerij en bedreiging. De nee, soms... lastheid, ellende. Uh, nou, is soms... Of toch voor de top drie. Dat vind ik wel knap. Ja. <laughs> Ja, drie Eindhoven. oh dat ah, is nou ja, ook ja. een lekkere stad. Ja, 224.700 inwoners. Wat doen ze daar? Met gloeilampen smijten? Uh... Met diefstal uit auto's. Oh. Dat is toch heel populair, ja, hoor. En, uh, ja. ja, verdiening, woninginbraak en mishandeling wederom. En kijken naar PSV. Kijk, ja, ongetwijfeld, ja. ja. Op twee Maastricht. Maastricht. Maastricht. Dus er zijn drie uh, Zuid-Limburgs... Uh, Zuid Rijkvertegenwoord. Zuid-Limburgs... Uh, ja, dat is, ja, is Meest... staan op twee Maastricht. Rijkvertegenwoord. Op twee Maastricht. Er wonen 122.500 uh, inwoners. Ja. En uh, met name uh, uh, sprake van vernieling, zakkenrollen en woninginbraak. Ook kent Maastricht veel druk toeristen. Uit Duitsland, België en Frankrijk. Het levert toch ja. meer... Criminaliteit op. En uh, Maastricht is de crimineelste gemeente van Limburg. Nee. Nou, dan nou zal, zal ik dan uh, maar raden wat er op één staat? Volgens mij moet dat Amsterdam uh, zijn. Heel goed. Dat ja. uh, heel, heel goed. In ja. Ja. goed bijna ja. Ja. Ja. Dus, wonen ja. bijna uh, 1,2 miljoen mensen nu. Ja. Zoiets, hè? Ja. Ja. Waar Amsterdam? Ja? 800.000. Oké, okay, ik hoor net 800.000. Niemand meer? Jij meer? 900.000. <laughs> ik, moet, ik moet er over nee. een, een paar weken moet ik weer naartoe in naar Amsterdam. Naar Amsterdam. Zo. Als ik uh, Zo. dit hoor, dan kan ik maar beter thuis blijven. Ja. Ja. Je meldt het ook alsof je hey. in Antarctica onderdeel. Ja, zoiets. <laughs> nou, diefstallen, auto, motoren, woningen braken en vernieling. Maar, kleine vrijbeze Amsterdam, de grote onderwereld actief. Grote criminelen, denken Willem Holling, Cor van Hout, uh, uh, de Turkse maffia. Daarna de narigheid van de, de, de, de Mocro-maffia. Ja. En, en, uh, van Peter de Vries en uh, de Derek Weersum en uh, ja. vele anderen meer. Dus ja, dat. Je moet wel even om... opletten met wat ik nu zeg. Want misschien zit er wel iemand mee te luisteren. Ja. En en doe en, je doe je Rolex af. Je hè, weet nou dat nou. ah, Ik heb ja. geen Rolex om. Dus, oh, uh, heel goed. Is dat, uh, nou, nou goed. kunnen ze dat in ieder geval niet van je uh, afnemen? Nee, nee, nee tenzij je met een elektrische fiets gaat rond rijden zoals Hans Botman, want dan kan je hem gewoon natuurlijk. Dan is hij weg. Dan is nee, hij zo weg. Uh, ja. ik, dat, deed ik, dat deed ik vroeger, maar hij is weg. <laughs> ja, hij ja, het weg. is wel vervelend, hè? Ja, ben, ben jij verzekerd voor je fiets? Nee. nee. nee. Ach, ja, nah, dat een, Het was een tweedehands fiets. Dus ja. een ja, ja, Elektrische fiets. Nou, ja, nog even één ja, zou je niet voor 200 gekocht hebben, denk ik. Ja. Nog even één ding? Nee, 800. Want we hebben nog een onderwerpje. 800? ja. 800 euro, ja. Had jij betaald? Fiets, ja, bij Wijsman. Ja. Kutje, pik. Hoe zit het nou met de, met de zon? opkomst? Uh, ja jongens, daar gaat de stond uh, onder om uh, 9 minuten over 6. Ja. Morgen om 10 over 6, dus 1 minuut verschil. Maar daarna uh, is het steeds 2 minuten. Dus iemand die zei 1 minuut heeft gelijk, ja. maar 2 uh, minuten ook. Ja. En dan zitten we over een maand op uh, 24 februari... Is het alweer om uh, 18,58. Dus zitten we tegen 7 ja, ja. uur aan. Ja, he? uh, dus uh, in één maand gaat het van 10 over 6 ja. naar 7 uh, uh, uh, uur. Dus ben dat jij is ook, 50 uh, minuten per, per, per maand. Zeg maar. Ja, ja. ja. Nou, dat is goed nieuws. Ben je ook voor de zomertijd of de wintertijd, of wat vind je van dat? Wel. Nou, ik, ik vind dat ze toch gewoon uh, mm, met moet gelijk. Met, ja, gewoon ja? gelijk moeten trekken. Nee, ik vind zomers. En, ja. Ik vind dat je wintertijd in de zomer moet doen. Hoe bedoel je? Nou, in de zomer moet je ook geen wintertijd doen. Nee, dat werkt zo verwarrend. <laughs> Ze moeten gewoon van die klok afblijven en dit zo laten klaar. Ja, nee, ah, nee, ja vind jij? Ja, absoluut. Ja, dat vind ik het ook. Nee, Ik, ik, ik dus niet. <laughs> er zijn er meningen weer over verdeeld. Nee, uh, nee uh, want ik heb geen zin om uh, uh, in de winter uh, heel erg. Uh, met, met, met lang licht te werken. Met wat? Nou, laat maar zitten. Met lang Ja, maar kunnen we volgende week wel even over ja, hebben, We zitten nu aan de tijd, neemt We gaan uh, stoppen. We ja, zijn er volgende stoppen, week okay. weer. Dag ja, dan hoor. Dan Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.